Grace Mugabe, die in Zuid-Afrika wordt beschuldigd van het mishandelen van een fotomodel, is weer terug in Zimbabwe. Dat meldt persbureau Reuters. De vrouw van president Mugabe zou zondag in Johannesburg een 20-jarig model hebben geslagen met een stekker. Het fotomodel had de avond doorgebracht in een nachtclub met twee zoons van Mugabe. Grace Mugabe zou hebben gezegd dat ze zich vrijwillig zou melden bij de politie in Johannesburg, maar deed dat uiteindelijk niet. Een Zimbabwaanse overheidsfunctionaris zegt dat hij niet begrijpt waar de aantijgingen uit Zuid-Afrika vandaan komen. In Rotterdam is een scooterrijder aangehouden die meer dan 100.000 euro aan cash bij zich had. Hij moest mee naar het bureau omdat hij niet kon zeggen waar dat geld vandaan kwam. Na verhoor mocht hij gaan, maar het geld is in beslag genomen. De scooterrijder van 26 werd zaterdag aangehouden bij een routinecontrole. Het weer: er trekken stevige buien oostwaarts over het land, soms met onweer. Vannacht klaart het op, morgen regelmatig zon en nog een enkele bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, Zandvoort zomer. zomerhit. zomerhits.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 Welkom bij deze nieuwe aflevering van Geen Lompen, maar Zware Metalen. ZFM Goes Metal. En uh, we gaan niet uh, al te lang praten, want uh, we zitten hier per slot van rekening voor de muziek. En uh, de allereerste opening: ik open deze met Immortal. En uh, het nummer is. Uh, at the heart of winter. Immortal. We gaan verder met Marth. En achter en volgens hoort u Arch Enemy. Een van uh, de bands met, vind ik, wel een van de meest evil grunters die er bestaat. En uh, ik heb een nieuwtje. Het is een vrouw. <tied> Zo, de ne nekspieren zijn weer lekker los. En uh, we gaan even naar een uh, iets rustiger momentje. De band Stratovarius staat bekend als een symfonische rockband. En uh, dat is ook te horen. Uh, weergloze zang en een geweldig nummer. Legion of the Twilight van het album... Under flaming winter skies, live in Tampere, Finland. So please, let me Van Stratovarius gaan we naar het album Countdown to Extinction. En het nummer heet Symphony of Destruction. De band is één van de big four. En dan heb ik het over Megadeth. Megadeth. We gaan door met nog een oudje en deze keer is dat Judas Priest en achtereenvolgens hoort hij Uriah Heep. Het eerste nummer heet Painkiller en de tweede heet Lady in Black. I think of battles that reduces men to animals, so easy to begin and yet impossible to win. For she, the mother of all men, to counsel me so wisely, then. No strength in numbers, have no such misconceptions But when you need me, be assured I won't be far away Ah, ah, ah, ah Thus having spoke, she turned away But though I found no words to say, master. I saw her black cloak disappear My labor is no easier But now I know I'm not alone I'll find new heart each time I make Upon that windy day So if one day she comes to you They beat me from her words So I seek courage from her Sommige luisteraars zullen misschien verbaasd zijn over dat laatste. Uh, maar een ballet hoort ook bij metal. Dus bij deze. En uh, na dit rustpuntje is het uh, weer gedaan met uh, de uh, Powernap. We gaan verder met Bathory. A Fine Way to Die. En we gaan alweer naar de laatste van het eerste uur. En uh, blijf hangen uiteraard bij uw radio, want na het nieuws en de boodschappen zijn we weer terug. En voordat u die krijgt, eerst Sepultura, het album Nation. En het nummer heet The Ways of Faith.